En welkom bij Goolse Kringen. Wij kijken met Ton Verlind of Goolse Kringen nog wel perspectief heeft. Daarna kijkt Ben uh, Lonen, onze eigen columnist, terug en vooruit. Daarna praten we met Jon Heerkens over de imkersvereniging Sint Ambrosius en het bijenvriendelijk maken van het Wels Lijntje. Jan Stoop, bestuurslid van de Contactraad uh, Cultuur, heeft het over de Contactraad Cultuur en Goolschout. En misschien hebben we nog enkele nieuwtjes die niet in het nieuws zijn geweest. Maar we beginnen met Ton Verlind. Eerst eindredacteur van KRO's Daarna mediadirecteur van de KRO. En nu zelfstandig gevestigd als strategisch en creatief adviseur. En heeft recent de log geadviseerd over de programmering. En we willen met hem graag speciaal praten over ons eigen programma. Ton, ben je in de uitzending? Ik ben er, vanuit Frankrijk, met ja. een uh, mooi uitzicht op een prachtig stukje natuur. En je offert dat mooie uitzicht op aan een uitzending van Gosse Kringen? Ja, zo voelt het voor. niet. Ja. Dat voelt niet als opofferen, één journalist, altijd journalist. Ja. Het werk gaat altijd voor. Ja, nou, we willen natuurlijk graag met je praten over het rapport dat je uitgebreid hebt aan het, uh, aan het logbestuur. Over ons programma, ja. maar ook breder over de lokale omroep en de programmering daarvan. En uh, we hebben natuurlijk een discussie gehad de laatste tijd over de toekomst van de lokale omroep in het algemeen. Door wetgeving die gaat veranderen, financiering die gaat veranderen. Zie jij nog toekomst voor lokale omroepen? Uh, uh, uh, ja, uh, ik denk het wel. Maar dan moet er wel een ontzettend belangrijk probleem uh, opgelost worden. En dat is dat uh, vooral de kleinere omroepen, de kleinere lokale omroepen... ...iets gaan doen waardoor ze de zekerheid hebben dat ze behoorlijk wat uh, luisteraars uh, bereiken. Want ik denk dat daar veel lokale omroepen te optimistisch over zijn. He, dat het ontbreekt niet aan de inzet van, van vrijwilligers en er wordt ook zendtijd uh, gevuld. Maar als je nou de eerlijke vraag stelt, hoeveel mensen nemen daar kennis van... ...dan zou het antwoord moeten zijn in relatie tot de moeite die erin geïnvesteerd wordt... ...en ook uh, het geld wat erin in geïnvesteerd wordt, wordt er te weinig geluisterd. Dus... Willen lokale omroepen een kans van overleven hebben? Dan moeten ze nadenken over de vraag hoe ze meer mensen kunnen bereiken. En daar heb jij over nagedacht? En ook een antwoord op? Ja, dat uh, kijk, uh, we hebben het nu in het bijzonder over, uh, over radio. Uh, dan kom je tot een aantal uh, conclusies. Kijk, de, de functie van radio is behoorlijk aan het uh, veranderen. Als je een groot aantal jaren terugkijkt dan kom je tot de conclusie dat radio en televisie, traditionele radio en televisie eigenlijk voor de mensen thuis de belangrijkste media waren om zich te informeren en te amuseren. Maar ja, die, die rol is wel behoorlijk op zijn retour zelfs bij televisie omdat mensen zoveel andere mogelijkheden hebben om zich te informeren. Dus dat betekent dat, euh, nou laten we het even tot radio beperken... omdat we het daar vanavond over hebben... Euh, dat een, een, een radiozender wel goed na moet denken over wat zijn functie is. En die functie is volgens mij bovenop de actualiteit zitten... goede, euh, professioneel goede programma's maken. Hè, dus zelfs al worden ze door vrijwilligers gemaakt... dan moeten die programma's aan bepaalde eisen voldoen. En uitzenden... ...op een tijdstip dat mensen in de gelegenheid zijn om te luisteren. Want het is echt niet meer zo dat mensen bij zichzelf denken... ...Golse Kringen wordt uitgezonden en dat is om zeven uur s'avonds. Dat komt voor mij eigenlijk niet zo goed uit. Maar dan zet ik alles opzij dan ga ik toch om zeven uur luisteren. Zo is het niet. <lacht> en het interessante van lokale radio is... ...er wordt uitgezonden, de informatieve programma's worden uitgezonden... ...op het moment dat de vrijwilligers beschikbaar zijn. Maar ja, dan zitten de kijkers... Of dan zitten de radioluisteraars die zitten naar de televisie te kijken. Dus daar zitten een paar onlogische elementen in. En je moet er goed over nadenken hoe je dat op moet lossen. Maar dus dan... het vergroten van de luisterdichtheid is wel een van de belangrijkste opdrachten voor lokale radio. En dat betekent ook dat lokale radio goed na moet denken over het maken van ja, professionele programma's. Oké, okay, Tom. Uh, ik ben van Verloon. Uh, je zegt uh, misschien andere tijdstippen. Het is een primetime waarop we zitten, maar in de huidige tijd weet je ook dat dit programma nog tig keer op andere momenten uh, na te zien en te horen is. Dus ik denk dat het tijdstip niet zoveel uitmaakt waarop we uitzenden. Ja, als dat zo is, dan heb je gelijk. Dan maakt het niet uit. En dat is natuurlijk heel gemakkelijk te controleren, want dat heruitzenden dat gebeurt uh, via social media. En je kunt uh, daar heel goed bij houden hoeveel mensen er luisteren. En ik zou zeggen, ik daag jullie uit om eens met wat cijfers te komen. Want ik denk dat dat uitzonderingen daar gelaten uh, hele beperkte aantallen zijn. Dus ik denk niet dat uh, als een programma er zich op voor staat dat het een live programma is. Hè. Dus dan mm -hmm. betekent het dat je zegt, je moet naar ons luisteren, want het is live. Het gebeurt allemaal op dit moment. Dat moet je, je waarmaken. Maar dat live en de attractiviteit van live is ook, is ook weg op het moment dat de uitzending voorbij is. Dus uh, ik zou zeggen, uh, kijk eens naar de statistieken op YouTube en al die andere social media. En geef dan jezelf een eerlijk antwoord op de vraag hoeveel mensen luisteren er naar zo'n programma. En dat is dan een beperkt aantal. En dat is niet zo'n ramp, maar ik denk wel... Uh, dit programma begon met de vraag, zie je nog een kans voor lokale omroep? En mijn antwoord is ja, maar een belangrijke voorwaarde is dan wel dat je het aantal luisteraars naar lokale omroep opvoert. Ja, Tom. En, uh, ja, Ik lekker. ben Ben Lone, we zitten hier ongeveer met, met de hele ploeg, de hele redactie. Dus dat tijdstip, dat is natuurlijk inderdaad een, een punt. Het andere punt... Ik ben wat, jullie nu kwijt. Wat ben je me kwijt? Horen jullie mij nog? Ja, wat ja, ja. Luid en duidelijk. Oké, okay, dan zijn we er weer. Zijn we er weer? Oh. Ik hoor uh, gebeuren bij live radio ook. Hoor je mij nu? Ja, hoor... ik hoor je. Zeker. Ja, ik uh, zou het willen hebben over uh, jouw uh, criterium professioneel goed. Nu hebben we zorgvuldig uh, jouw uh, kritiek gelezen op ons uh, programma Golse Kringen. En, dat was uh, geen kritiek, hè? Nee, nee, opmerkingen, <laughs> aanmerkingen, maar, maar de teneur is. Alle kanttekeningen. Kanttekeningen, maar. maar dat was meedenken, ja. Vat ik het goed samen als, als ik zeg het is dermate slecht dat, dat we beter op kunnen houden? Nee, want dat zal ik tegen mensen die radio maken vanuit hun ziel nooit zeggen. En daarom reageer ik meteen op de opmerking kritiek. Nee, er is aan mij gevraagd luister er eens naar en heb je ideeën of je het binnen de mogelijkheden die er zijn. Want ik realiseer me natuurlijk heel goed dat lokale omroep met beperkte middelen moet werken. Zijn er mogelijkheden om het te verbeteren? Nou, daar zijn wel mogelijkheden om het, uh, om het programma te verbeteren. Uh, je, je kunt het verbeteren door de interviews spannender te maken en puntiger. Je kunt het verbeteren door goed na te denken over de vraag... waar houden de mensen in Goorle zich op dit moment uh, mee, mee bezig... en laat het daar dan over gaan. Je kunt nadenken over de vraag... wat zijn de problemen die mensen ondervinden... bijvoorbeeld als gevolg van besluitvorming uh, van het uh, gemeentelijke uh, bestuur... en confronteren daarmee de bestuurders mee. Dus er zijn een aantal mogelijkheden om de programmering spannender te maken. En dat zie ik ook als een vorm programma... van professionalisering. Dus ja, je ja. de mogelijkheden is, die je hebt, moet je het zo goed mogelijk proberen te doen. Het is niet zo dat, dat we dat niet zouden onderkennen of zelfs uh, maar zouden durven afwijzen, maar als je dat zo eens allemaal bekijkt, de, de voorbereiding van, van de gesprekken, de voorgesprekken met, met de mensen die je gaat interviewen, de mensen weigeren als uh, zelf weigeren om met uh, belangrijke punten te komen, heel die, die, die dingen allemaal, uh, dat vraagt dagen werk aan voorbereiding. Niet? Ja, dat, dat, dat is zo. En ik realiseer me dat er ook een zekere uh, spanning uh, zit. Dat jullie niet net als professionele radio... zoals het in Hilversum gemaakt wordt... de redacties hebben mm -hmm. die er dagenlang mee, uh, mee bezig zijn. Uh, dus ik, ik, uh, mijn voorstel is, is niet het onmogelijke te doen. Mijn voorstel is om te kijken of je binnen de, de manier... waarop je nu werkt het een klein beetje kunt uh, verbeteren. En uh, kijk... Uh, je zou kunnen zeggen, eh, onze uitdaging is, bijvoorbeeld bij Golfsverkringen, dat minstens één interview wat wij houden top of the bill is. Hè. Dat is een interview wat zo goed is en wat zo scherp is. Wij willen dat daar de volgende dag mensen over, uh, over praten. Dus is het is onmogelijk om een totale uitzending te verhalen. Spraakmakend spraakmakend. Je moet er altijd naar streven om spraakmaker te zijn. En het is niet gemakkelijk om een hele uitzending spraakmaker te, te maken. Maar je zou wel per uitzending na kunnen denken over de vraag, welk onderdeel van de uitzending gaan wij nu heel spannend maken en hoe zouden we dat kunnen doen? En zo, zo zou je in kleine stapjes zou je uh, de, de, de formule van je programma kunnen verbeteren. Want uh, ik pleit er ook niet voor om alles over op uh, te gooien, want dan maak je het zo ingewikkeld voor jezelf dan verzuip je in je eigen opdracht, mm -hmm. maar je zou wel kleine opdrachtjes voor jezelf kunnen formuleren en, en na kunnen gaan of je het op dat terrein iets scherper kunt maken. Ja, waardoor we zijn er al mee en... bezig. Heb je opgemerkt dat we al niet meer zo'n hele lange intro hebben, dat, dat uh, Gerard uh, Knal binnen 30 seconden de onderwerpen heeft genoemd, zodat uh, ja, de zappende... dat is heel goed. <laughs> Heb je dat opgemerkt? Ja, ja, ja. Oh, oh ah, ja, mooi zo. Dat, dat, Wat er ook een dat zijn allemaal die kleine verbeteringen <laughs> ja, waardoor je het voor ja. mensen aantrekkelijker maakt om... Uh, ik heb niet de hele, de hele kop van de uitzending goed uh, kunnen horen. Oh hoor, nee, maar... we hadden nog wel dat slaapverwekkende liedje dat je pas om uh, 11 uur uh, s'avonds verwacht, hè? Ja, ja. Dat is onze is... tune. Ja, dat, en dat, dat als je nou mij vraagt, is het goed of slecht, dan heb ik daar geen oordeel over of het goed of slecht is. Maar als je, als je zegt, we maken een nieuwsprogramma en we zitten nog aan het begin van de avond... Ja, dan, dan, dan moet je niet met muziek beginnen waardoor ik de indruk krijg... van nou ga ik in een luie stoel zitten, <lacht> ik trek mijn flesje bier open... en ik ga eens kijken wat er gebeurt. Nee, dan moet je zeggen, we trekken de mensen door de luidsprekers... want we hebben iets bijzonders voor ze te vertellen. Dat moeten ze horen en dan moet je die sfeer ook uit, uh, uitstralen. Hè? Kijk maar, naar... Hallo, hallo Tom. Mag, ton, mag ik even interromperen? Langs de Natuur. andere kant is het natuurlijk wel herkenbaar voor de mensen in Gorde... deze tune en... De intro die wij uitspreken. Dat mensen weten absoluut, van, hé, hey, daar absoluut. hebben we de en... Goolse Kringen weer. Even, ja. even lekker gaan zitten en uh, eens kijken wat ze hebben deze keer. Toch? Ja, maar ik ben pragmatisch. Uh, als het zo is dat er honderdduizend mensen vanavond naar Goolse Kringen uh, luisteren... dan zou mijn advies zijn, verander niets aan het programma. Aha. Maar ja. ik denk dat als het er vijftig of zestig zijn... die wetenschap zou ik met jullie aandurven... Uh, dan zijn het er veel... En als je daar tevreden over bent, dan moet je het helemaal laten zoals het is. Maar als je zegt, wij willen van 65 luisteraars... willen we toch langzaam groeien naar, uh, laten we zeggen, uh, 2000 of 3000. Ja, ja dan dan dat willen we. Het, zeker opgelopen. wel. Ja, dat willen we, ja. Nou, ja. daar zijn de meningen over verdeeld. Ja. Ik zou het eerder kwalitatief goed willen hebben in plaats van kwantitatief. Waar zijn de meningen over verdeeld? Nou, ik vind het belangrijk dat wij gewoon een kwalitatief goed programma bieden... dat wij mensen... Uh, geven dat ze iets horen over Goorlen. Iets verdiepen in wat al in de media heeft gestaan. Of dingen die spelen in Goorlen. Dat kunnen grote dingen zijn. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. En daar hoeven voor mij geen 2000 mensen naar te luisteren. Ja. Hoor. Goed, dan zijn we dus... Uh, daar nee. we mee. Ja, dat is een keuze die jullie zelf we moeten, moeten we, maken. Ja, maar, moeten maar de vraag hebben. was, uh, is er, zie je een toekomst voor lokale omroep? lokale omroep waar niet naar geluisterd wordt, daar zie je geen ah, ja. Nee, maar op dat punt is natuurlijk, het uh, eerste punt, Gerard Groot weer uh, hoeveel mensen überhaupt naar radio uh, luisteren ja. uh, in Nederland en een aandeel daarin krijgen. Natuurlijk willen we allemaal meer luisteraars trekken. Ik dat, denk dat daar de discussie uh, niet over gaat. Maar ik denk dat het dan ook heel belangrijk is wat voor soort gasten uh, we uitnodigen en kunnen uitnodigen, onze volgende gast zit al enigszins nerveus te kijken van moet ik een spraakmakend uh, item gaan, uh, gaan verzorgen. Uh, we zijn natuurlijk ook een kleine lokale gemeenschap, 25.000 uh, inwoners. Uh, er gebeurt het een en ander. We hebben uh, de kermis, uh, onze meest bekende Bedminster uh, uh, stopt ermee uh, en het gemeentebestuur doet iets heel raars met de centrale weg. Uh, hier een item waar wij veel aandacht aan uh, gaan besteden... want de komende verkiezingen staan, uh, staan voor de deur. En dat vinden wij een manier om qua programmering... misschien geen spraak te maken... maar in ieder geval de vinger aan de pols uh, te leggen... en daardoor ook een herkenbaar uh, lijst van gasten uh, te krijgen... naast ja. de gewone dagelijkse dingen uh, die gebeuren. Gewoon sfeermakend. En ja. ten aanzien van die muziek ben ik het helemaal met je eens... Maar dat dus is de, de redactie dus verdeeld over. En dat is geloof ik ook niet zo goed. Kijk, ik, ik, ik, wat jullie zouden moeten doen... want het gaat niet over de vraag... is het nou goed of is het nou slecht? Nee, het, het gaat om de vraag... hoeveel mensen wil je bereiken? Als jullie zeggen... nou, wij zijn tevreden met het bereiken van 100 mensen... en dat doen we op deze manier... en die doelstelling is gerealiseerd... dan zou je kunnen zeggen... we zijn tevreden. Als je zegt... wij, willen, wij hebben de ambitie om meer mensen te bereiken... dan, dan is het verstandig om te kijken hoe je aan de knoppen van je format moet draaien om dat doel te bereiken. En uh, dat is geen punt van kritiek. Uh, het, het is juist uh, leuk om een doelstelling voor jezelf te formuleren... en vast te stellen, we hebben nu, laten we zeggen, 100 luisteraars... en binnen een half jaar willen we 200 of 300 uh, luisteraars. En hoe uh, kunnen we dat nou realiseren... zonder uh, heel veel afstand te nemen van onze idealen? Dus dat is ook nog wel interessant een interessante uitdaging. Dus je moet dat niet zien als, uh, als kritiek... maar als een bemoediging uh, om lokale omroep van uh, betekenis te houden. Zo Laat ik het zo zeggen. Nee, op dat punt uh, denk ik ook dat we geen, uh, geen verschil van, uh, van mening hebben. Maar nu ben ik zelfs even de vraag kwijt... omdat ik zo ontroerd was door jouw welwillende houding... Uh, dat ik nu even uh, terug moet uh, pakken. Dat heeft namelijk te maken met... Hoe meet je überhaupt op lokaal niveau hoeveel mensen naar luisteren? Wij kunnen dat afmeten omdat we op straat of door iemand die we kennen aangesproken worden die het item gehoord heeft. Maar uh, het logbestuur heeft ons elke keer verzekerd dat het doen van kijk- en luisteronderzoek zodanig duur is dat er geen geld meer voor het programma zelf uh, overblijft. Dus de maatstaf die jij noemt is wel aantrekkelijk, maar volgens mij niet haalbaar voor, uh, voor ons als programma. Dus heb je dan ook een idee over een andere maatstaf? Misschien een wat subjectiever? Ja, kijk, veel van jullie programma's worden uitgezonden via YouTube of worden herhaald via hmm. YouTube. Dus dat is natuurlijk al een indicatie, want bij de social media heb je statistieken. Dus dan kun je redelijk nauwkeurig bekijken hoeveel mensen daar luisteren en kijken. En en dan is het soms nog heel interessant om juist de verschillen tussen de onderwerpen te zien. Dus het ene onderwerp daar wordt er 20 mensen naar geluisterd, maar dan soms er een onderwerp, zitten er onderwerpen tussen waar 2200 mensen naar luisteren. Het is heel goed om te analyseren waarom je nou denkt dat dat ene onderwerp geen belangstelling heeft en dat andere onderwerp wel. Want dat zou dan tot de conclusie leiden: we gaan meer van die andere onderwerpen maken. Dus dat is een indicatie. Maar verder zou je ook nog kunnen overwegen, om, uh, want je hebt wel gelijk, luisteren, kijk, uh, onderzoek, als je dat echt gedetailleerd wil doen, is dat heel duur. Maar je kunt dat ook op een beperkte, beperktere manier doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van stagiaires van uh, Fontes Hogeschool in, uh, in Tilburg. Want als je een uh, student uh, het dorp instuurt met een lijst met vragen en je stelt die vragen aan 50 mensen, dan heb je toch een aardige indicatie hoeveel er in Goorlen naar uh, lokale omroep wordt, uh, wordt geluisterd. Dus niet in, in absolute zin, maar dan heb je toch een goede indicatie. En uh, we hebben hetzelfde gedaan in, uh, in Hilversum. Dat is notabene de mediastad. Daar hebben we zo'n onderzoek laten houden. En, en daar bleek lokale omroep tot uh, onze grote schrik... Een, een factor van heel weinig betekenis uh, te zijn. Dat is dan notabene in de mediastad. Ja, dus door het gewoon aan door de te vragen, en natuurlijk. niet alleen aan familieleden, maar ook aan een iets bredere kring, krijg je toch een indicatie hoe het is. Nou, lijkt mij een zinnig advies. En ja, een ander zinnig advies was dat... In als... school uh, zou ik ja, jullie zeer ja, ja. kunnen aanbevelen. En dan vooral met uh, uh, de opleiding IMES. Nee, maar dat hebben we uh, in het voorjaar uh, in een activiteit samen met hier het Jan van Bezo en de bibliotheek ook al van kunnen profiteren, omdat die de landelijke verkiezingen toen uh, gevolgd mm. hebben. Ja. Uh, ja, ja. Dus we snappen de hint. We kijken naar de klok. We kijken naar jouw maaltijd, die waarschijnlijk nog niet op tafel staat... en het glaasje wijn dat daarbij past. En uh, we wensen jou smakelijk eten en drinken. En we danken je hartelijk ja, voor oh, je bereidheid ja, ook, ja. om bij ons in uitzending ja. te komen. Dankjewel. Ja, Jullie hartelijk dank voor de, voor de gastvrijheid. Ik vond het een uh, groot genoegen. En ik wens jullie veel succes met alle volgende stappen. Dank je wel. Dank je. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Muziekje. Muziekje. Het muziekje is Heer, huur ik thuis van Gerard Maasakers. Uh, zoals iedereen weet een Brabantse volkszanger uit Nunnen. Het nummer is dus Heer, huur ik thuis. En het is van het album Zicht, wat uitgebracht is in 2007.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 En ik sloeg voor het uersteven flink terug. Hier werd ik zo ziek als een hond van het zijpen. Hier werd ik verliefd en ik stond mijn aan kop. Hier leerde ik hem voor niemand te kruipen. En zo kwam ik er altijd bovenop. Hier werd ik thuis, hier. Thuis. En wat ik ook heen ga, hier word ik thuis. wat ze denken. Ze denken misschien, ook al zeggen ze ja. Slag hem de naam, Altijd bedenken. We kunnen nog zien waar het heen gaat. Het goeie mensen in soorten. En kooi. En soms vallen ze mee. Maar het zijn wel mijn mensen. Al vanaf mijn geboorte Hoor ik erbij als het zand bij de hei.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 I'm Thuis word ik ben. terug. Uh, we gaan een experiment doen. Nu het net met de telefoon uh, goed gegaan is, is ons idee dat u ook als luisteraar in kunt bellen, door te bellen op 534 1344, het nummer van de lokale omroep. Ik herhaal het nog maar voor de zekerheid een keer. 534 1344. Maar eerst krijgen wij ook nog onze eigen benlonen die met een terugblik en een uitzicht het seizoen gaat afsluiten bijna. Daar gaat hij. Goolse Kringen seizoen 2016-2017 ging 32 keer de lucht in. Lokaal en wereldwijd tot in Nieuw-Zeeland. Goolse Kringen maakte enkel plaats voor het uur literatuur op de eerste maandag van de maand. En zweeg vroom op de tweede paas- en pinksterdag. Het voert te ver om alle gasten te vermelden. Wethouders en raadsleden zaten meermalen in de kring... Maar laat ik nog een paar prominenten noemen, als daar zijn. Pastoor Martin van Zutphen, Baron Erik Jambline de Meu, Anna van Puijenbroek van de Puy, Virginie Mes van Steengoed, Paul Cornelissen, Gaande en Sanne Weustink, inkomende directeur van het Jan van Mezouw, en last but not least, Wil van der Kruis, voorzitter van de lokale omroep en all over the place in Gohlers Belang. Ik geef een top 10 van onderwerpen. Subjectief uiteraard, maar dat mag, want dit is een column. 10. Herinrichting van de Tilburgse weg. 9. Vrijwilligersprijzen. 8. De Tuin van Marije en Victor Retel Helmrich. 7. De geblokkeerde, verharde oversteek over de rechte heide. 6. Het jeugd- en jongerenwerk in Golen. 5. Heel Golen stemt. 4. In memoriam Gerrit Kobes en Jos van Broekhoven en Mark van den Hout. 3. Opvang statushouders. 2. Joop Schepens in 3D. 1. De teleurgang van het idee Groot Kloosterplein. Het afgelopen radioseizoen waren we visual. Er stonden twee camera's in de radiostudio die koud meekeken. Volgens oud-Karo baas Ton Verlind is visual radio een slecht idee. Je ontneemt de luisteraar warme illusies. Maak er dan echte televisie van. Maar wie zijn de luisteraars? Wel nu, dat is een van de best bewaarde geheimen van ons dorp. Niettemin zegt Verlind, citaat... Radio is vooral het medium van ouderen. Wil je de doelgroep aanspreken, dan moet je je verdiepen in de doelgroep. Welke mensen wil je bereiken? In welk onderwerp is de doelgroep geïnteresseerd? Welke toon of voice vindt men aangenaam? Welk instapniveau kies je, zwaar of licht... Hoe willen de luisteraars geprikkeld en uitgedaagd worden? En bovenal, hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Radio moet aansluiten bij die leefwereld. Al deze vragen moeten voor de start van het programma beantwoord worden. Einde citaat. Wee ons programmamakers. Presentatoren van Gootse Kringen en radiotelefonist. Nooit hebben we ons die vragen gesteld. Wee ons, wij zijn nitwits en kopen. Sinds jaar en dag slaan we er een slag naar, fluiten we in het donker, rotzooien we maar wat aan. Al die jaren sinds 1996 hebben we moeten wachten totdat er een licht boven de log opging in de persoon van Ton Verlind. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wel nu, dat zal ik u zeggen. Omdat we geen idee hadden hoe we daarop een antwoord hadden kunnen vinden. Kijk, dat is dan de hoe dan-vraag die in 2017 virulent werd. En op die vraag geeft Don Verlind ook geen antwoord. Vragen stellen kan elke gek, maar geef maar eens het antwoord. Intussen vernieuwde Goldse Kringen zich met de rubriek De Verandering. Want een column, dat ontbrak er nog maar aan. Want zoveel is zeker, als het om columns gaat, scanderen lezer en luisteraars meer, meer, meer. Kijk. Okay. Daar valt toch heel weinig aan toe te voegen. Ja, Naar maar de misschien nog wel een oproep. Hebben. Ik geloof dat die succes heeft, hè? Als je luistert en je wil daar, dat te kennen geven, bel 534 1344, 534 1344 en zeg ik luister. Oké. Okay. Maar ondertussen nog muziekje. Oké, okay. en het muziekje is Brabant, mijn Brabant van. Een Brabantse zanger komt uit Nistelrode en het is van zijn cd Binnendeur uit 1988. Dus ook een oud nummer. Brabant, mijn Brabant. De Dommel, de Leigraaf, de Zuid-Willemsvaart. De pelende en de Piesbos, een zwart. De streken rond Kijk en het en tourneau de meierij van den Bos de baronie van Bredo. Van Brabant, mijn Brabant, daar kom ik vandaan, alleen maar in Brabant, de bestand. De plakken met roch en de steegjes kusten gaan. Word knoten en pijnen en brengen ze me Aan de rand van het bos is de rooibonte koe met de kont in de wind. En die zit dan oud doen. Want Brabant, en Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar in Brabant, door kan de bestaan. In het zijen van het land, en van oudsher in Tilburg, de wolffabrikant. Met kloosters en kerken en adellijk bloed, de boeren maar dorsen, we hebben het goed. Brabant, die zijn me bekend, ik ben aan de brood van de mensen gewend. En er is ter wereld, waar ik ooit gestaan, is de zon met een oven zo ondergegaan. Want Brabant, mijn Brabant, daar kom ik vandaan, alleen maar een Brabander kan het verstaan. Kop op klompen, mijn hertog de pert. De grond is er goed of geen een klote werd, maar de Brabander zelf blijft nog steeds heel apart. Want zo groot is zijn mond, is, zo groot is zijn hart. Van Brabant, mijn Brabant, daar kom ik vandaan, alleen maar in Brabant er kan de bestaan. Brabant en Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar een Brabant kon het verstaan. Zo van Brabant mijn Brabant naar het Bels Landje: wat ook voor een groot gedeelte. Door Brabant loopt ze. En door België. Ja, ja, dat is ook Brabant. Ik denk dat iedereen hier uh, aanwezig het Belslijntje kent. En dan vaak uh, op fiets. ik in ieder geval wel. Uh, Bels lijntje. Het moet bijvriendelijk gemaakt worden. Begrijp ik. Ja. Wel. Wat is daar allemaal voor nodig? Ja, um, daar zijn een paar uh, dingen voor nodig. Ik ben Dion Heerkes, uh, Dion Heerkes. coöperatie Belslijntje. En ik zit hier eigenlijk niet alleen voor de coöperatie... maar eigenlijk zijn wij met negen organisaties, bedrijven... die uh, samen het plan hebben uh, opgepakt om te kijken of we uh, het Belslijntje... niet alleen uh, van nu uh, groen is... dat we die kleurrijker en fleurrijker kunnen maken. Dat is eigenlijk het idee. En... Um, ja, dat is nodig, omdat uh, wilde bijen en andere bestuivende in insecten... zoals vlinders, uh, uh, zweefvliegen en al, uh, andere uh, insecten... Uh, onvoldoende drachtplanten, en dat zijn planten die nectar en stuifmeel bevatten... Uh, kunnen vinden langs het Belslijntje. Het en belslijntje wat bedoelt u met bestuivers? Uh, bestuivers zijn... Insecten die bloemen bestuiven, bijen en bloemen. En daar komen kleine plantjes van. We hebben, namelijk, we hebben namelijk bijen nodig. En niet alleen honingbijen, maar ook wilde bijen. Om te zorgen dat niet dat in de natuurbestuiving plaatsvindt... maar ook onze voedingsgewassen bestoven worden. Aardbeien, komkommers, tomaten, allerlei... Dat is allemaal via de pootjes van al die insecten... Wordt het bevrucht? Ja, dat klopt. En uh, het Belslijntje is een heel mooie lint tussen Tilburg en Turnhout, over de grens heen. Alleen uh, het is groen en weinig kleurrijk. En daar willen we wat aan doen. En zijn er geen bomen of struiken waar uh, ze extra dol op zijn? Die zijn er wel, maar die zijn beperkt te vinden langs het Belslijntje. Er komt ja? veel eiken voor. Uh, uh, veel uh, Amerikaanse vogelkers. Uh, maar weinig als je iedereen weet dat de lindes op dit moment bloeien. Nou, dat zijn geweldige uh, bomen waar uh, wilde bijen en honingbijen bijen op vliegen. Waar heel veel stuifmeel en uh, nectar te vinden is. Waar op dit moment, en ik sprak vanmorgen nog de Stadsimker in Tilburg. Mm -hmm. Nou, hij zegt van nou, ik, ga, ik moet vandaag echt uh, honing gaan slingeren. Want uh, er is zoveel... Uh, zeggen, honing te vinden op de uh, lindenbomen op dit moment, dat is prachtig. Maar dat is maar een korte tijd. Even wachten, honing vinden op lindenbomen? Ja, ja. nectar, hè? Ja. Nectar, daar maken de bijen maken in feite honing van. En die wordt in de honingraad wordt die bewaard. En als die honingraad vol ja, ja, zit, ja, oké. Okay. Want ja, u zei op de, de boom, hè? Huh? zit ja, er op van, hè? In de bloem. In de, de Lindenbloesem. Ja. Ja. Dus die is daar te vinden. Ja door uh, onder andere honingbijen en uh, nou dus, dus daar uh, is, is uh, in de korte tijd veel voedsel te vinden, maar die korte tijd is niets voldoende om onze bijenstand, wilde bijenstand, uh, uh, om te zeggen goed uh, in de benen te houden. Ja. De, zou je eigenlijk van, van februari tot aan november zou je eigenlijk veel bloeiende gewassen Bomenstruiken, planten, onkruid, kruiden eh, moeten, moeten hebben. En niet alleen langs Belslijntje, want het is niet alleen een Belslijntje-ding. Mm -hmm. maar het is ook in Brabant, maar ook buiten Brabant. Je zou zelfs eh, mondiaal kunnen zeggen. is er een, een tekort aan voedsel voor bestuivingssector? Dus, uh, ja, ja. Maar als ik aan het fietsen ben, dan zie ik ook wel eens langs Belslijntje daarnaast akkers. Ja. Waarvan ik denk dat die toch. Uh, bespoten worden. En dat dat dan toch ook weer niet goed is voor die bijtjes. Nee, ik zou het liever niet zien. <laughs> maar... maar um, dat ligt eraan wat voor gewassen dat je ziet. Hè? Want niet, uh -huh. uh, op mais daar vliegen geen bijen. Oké. Okay. Uh, dus je hebt eigenlijk echt... Uh, uh, bijen minnende gewassen nodig. Hè? Je zou kunnen denken aan koolzaad. Wat ook hier wel eens groeit. Of aan... Uh, uh, Mosterd, uh, wat hier ook in het najaar vaak als groenbemester ingezaaid wordt. Maar er is ook bijvoorbeeld uh, een, een vergeten gewas, zou je kunnen zeggen, boekwijd. Ja. Uh, wat uh, juist in het najaar, dus vanaf uh, augustus, juli-augustus juli, augustus, gaat bloeien. En wat een hele goede uh, bijenplant is. Alleen boekwijd, dat kennen we niet meer. Dat was honderd jaar geleden, kwam dat veel voor. Maar we zijn met een paar mensen, zijn we dat weer terug gaan brengen in Midden-Brabant. Oké. Okay. Maar het is juist Goed, de keuze. Voor mensen met een tarweallergie. dus boek boekweit een alternatief voor. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Het is geen graangewas, maar ja. het is een niet-graangewas. Ja, maar. Ja. Ja. maar betekent dat proberen boeren te overtuigen dat ze anders moeten gaan, uh, gaan planten, andere producten ook uh, moeten gaan nemen? Of is het in eerste instantie toch de grond die bij het belslijntje hoort? Nee, we zijn aan het kijken, dat is het leuke van ons, uh, van ons plan. We kijken niet alleen uh, tussen Tilburg en Turnhout, Noord-Zuid of Zuid-Noord... Ja. maar we kijken ook Oost-West. Dus daarom noemen we eigenlijk ons plan Bijenlandschap. Dat betekent dat je in de, op het Belslijntje zelf... maar ook in de directe omgeving gaat kijken of we met gemeenten samen... met uh, Goor de Riel, met Tilburg, met Alverkaam, met Baarden-Nassau... Um, waar... De gemeentes de beheerder zijn en de eigenaar van van het belslijntje grondgebied om daar ecologisch bermbeheer te gaan toepassen. Nou, dat gaan we de komende jaar gaan we dat met hun uh, bespreken. Uh, daar is Brabants Landschap bij betrokken. We gaan uh, met uh, de agrarische tuurvereniging van baden Nassau gaan we uh, percelen uh, zoeken en we hebben er al een aantal gevonden waar we uh, door middel van aanplant van uh, bijvriendelijke struiken en bomen en ook gewassen uh, stroken gaan creëren waarbij je uh, makkelijk op kunnen gaan vliegen. Uh, bij particulieren kunnen we ook. Hè, dus dus uh, particuliere grondeigenaren. Dus niet, uh, niet alleen de agrarische grondeigenaren, maar ook particuliere grondeigenaren. Die hebben zich aangemeld. Dus zoetjes aan beginnen we daar wat uh, uh, vat op te krijgen. En het leuke is dat we in Riel met de eigenaren van landgoed uh, Leikant, uh, Esther van Eijk, dat we daar... Het komende najaar, ons project, we hebben een projectplan opgesteld... en dat projectplan is onder andere ook goedgekeurd door de provincie... waar we een kleine co van krijgen. Um, gaan we onder andere met Esther van Eyck en, uh, uh, kijken of we in de omgeving van haar landgoed... en op het landgoed zelf, door middel van uh, het creëren van open plekken... want uh, wij hebben niet alleen voedsel nodig, wat wij wel eens noemen bed en breakfast... Hè, de breakfast is het voedsel en de bed is de nestelgelegenheid. En je moet beide creëren om uh, het aantrekkelijk te maken voor bijen om terug te keren naar interessante leefgebieden. Redelijk dicht bij elkaar. En redelijk dicht bij elkaar, want wilde bijen kunnen niet zo ver vliegen als honingbijen. Oké, okay, en honingbijen zitten in raten. Ja. En, en bijen en wilde bijen die zitten gewoon overal. Die zitten overal, die kunnen in de grond nestelen, heel veel. Maar die hebben gewoon platte grond nodig. Want in, de, in het artikel open. van jullie staat ja. dat vegetatie moet verdwijnen... zodat er ruimte komt voor de bijen om te nestelen. Ja, nou, vegetatie verdwijnen, open plekken. Dat, dat kan zo groot zijn als deze tafel. Okay. Waar, en op verschillende plekken als je dat dan creëert. En, en, en die hebben dus los zand nodig waar ze wij spreken oh. in de grond hun nestjes kunnen maken. Maar dat kan ook in holle, holle takjes of in holle rietstengels of in oude... Nou, dus je hebt voedsel nodig. Je hebt een nestelgelegenheid nodig. Uh, bijen, wilde bijen hebben ook zon, warmte nodig. Okay. En ze hebben ook een beetje een maar zeggen, rommelig landschap nodig. Dat wil ik niet zeggen dat het moet verrommelen. Maar het moet niet helemaal netjes aangehaald zijn. Okay. En als je die vier dingen goed in de gaten houdt en goed, probeert bij elkaar... Hè, in, dicht bij elkaar te creëren, dan heb je eigenlijk de goede uitgangspunten gecreëerd... voor een, een, een succesvolle terugkeer van een aantal soorten wilde bijen. En omdat we dat in het najaar gaan doen op het landgoed van Esther van Eyck, Leikant... samen ook met de Tilburgse Waterleidingmaatschappij en de gemeente Golen en mm -hmm. Tilburg... hebben we daar een aantal plekken die, die daar met niet al te veel moeite... Omgevormd kunnen worden en waar we aan de slag gaan. Want ze hebben ook water nodig. Water hebben ze ook nodig. Ja, ook niet en, nodig. ja water hebben ja, ze ja. ook nodig. En dat gaat niet botsen met de fietsfunctie van het belslentje? Mensen kunnen wel eens bang zijn voor rondvliegende bijen, vooral nee, als ze er te veel zijn. Er zijn nog nooit uh, ja. bijen die. Nou, wilde bijen zijn uh, maar zeggen, uh, vooral op planten gericht en niet op mensen. Dus ze zullen niet zomaar naar mensen toe vliegen en. Uh, wij spreken ze aanpikken of zo. Ik vertel heb altijd u. het idee dat dat wel is. Je ja, vertelde je bijen op Utrecht <laughs> maar waar we door het zand ploegen en opeens allebei het voorschijn kwamen met ons kleine babytje. Ja. Oh. ja? Zo. ik bedoel maar. Ja, ja. Ja. Maar goed, wanneer moet het hele project afgerond zijn? Nou, uh, we zijn eigenlijk pas uh, een aantal jaar terug, zijn we al een beetje begonnen in Tilburg. We proberen in het najaar en het komende voorjaar de eerste wat wij noemen, bijenknooppunt op de grens van Tilburg-Gorle te creëren bij, rondom het landgoed Leikant en de Groene Bos. En dan willen we langzaam, maar zeker verder naar het zuiden, afzakken. Ja, wat ook een heel mooi voorbeeld is, is het spoorwegasamplastement bij Wilde Statie. Daar komt eigenlijk van oudsher de slangenkruid bij voor. En de slangenkruid groeit daar nou op een paar kleine plekjes. Dus we gaan samen met wat grondeigenaren kijken... of we wat meer van dat slangenkruid terug kunnen krijgen. En dan komt die slangenkruid bij er ook weer. Okay. Dus eigenlijk is het verhaal niet van er verdwijnen bijen... maar er verdwijnen kruiden en ja, ja. bloeiende planten. En daardoor ja, verdwijnen en eigenlijk de, uh, de bijen. Okay. Een visieuze cirkel. Ja. ja. Oké, okay, we gaan uh, afronden. Ja. Muziekje maar even bewaren. Muziekje, een leuk... Nee, zullen we dat bewaren? Nee, het is een heel kort muziekje. Een heel kort muziekje. Het duurt 1 minuut en 37 seconden. Het is de Flight of the Bumblebee. Op de piano gespeeld door Nikolai rimsky korsakov MUZIEK Die ben je zijn weggevlogen? Een opluchting, <laughs> Jan Stoop. Welkom, secretaris. Als ik mij niet vergis van de contactraad uh, Cultuur. Ben ik ben ik meester van de contactraad Cultuur geworden, maar dus een machtig cultureel persoon, mag ik wel zeggen. Uh, ja, volgens mij zijn jullie heel druk geweest met uh, Gool ja, de afgelopen uh, maanden. En we wilden daar eens met elkaar ook op terugkijken. Zoals we op onszelf uh, terugkijken. Dus ho hoe is het geweest dit seizoen in jullie ja, ogen? Uh, Dit jaar uh, was het voor het eerst de samenwerking zeg maar, op één dag. Tussen uh, Goals uh, Schout en de Open Dag van het Jan van Mezaouwhuis. Uh, vorig jaar waren dat twee aparte dagen. Maar uh, in het vooroverleg met uh, Paul Cornelissen kwam het idee op... Om dat misschien op één dag te doen. Zodat je eigenlijk win-win situatie creëert. En dat heeft dit jaar goed uitgepakt. Want ja, het was natuurlijk weer een. natuurlijk uh, ja, niet van eigen dat is Het is goed gegaan. Het was een succes. Mede ook dankzij de werk van Fons van Dijk. Zeg maar, onze nimmer aflatende organisator van dit soort uh, activiteiten. Hij is ook de man achter het uh, Midszomerfestival. Dat uh, even tussendoor vasthouden. type. Dus ja, een vasthoudend type en uh, ja, hij heeft heel veel contacten. En, uh, ja. Dus ik denk dat het goed uh, is gegaan. Uh, maar ja, We hebben net geleerd dat we dan vragen wat is de maatstaf voor goed? Uh, het aantal bezoekers of de interactie tussen de verschillende activiteiten? Uh. Ja inderdaad, wat is de maatstaf hè? Ja. en vooral op een dorp? ja Ik denk niet dat we meteen moeten gaan. Kijk, tellen in aantallen, maar uh, je kunt het uh, aflezen aan de reacties. Ja, we hebben heel veel terugreacties gekregen van, uh, van mensen en ook van de deelnemers zelf dat ze het fijn vinden om zich op zo'n dag te, presen, te kunnen presenteren aan de gemeente Gorle en haar inwoners. En natuurlijk uiteraard, je kunt het ook afmeten aan de opkomst. Ja. Ik ben uh, ja, uiteraard zelf ook geweest en dan zie je ziet gewoon dat het uh, ja, druk is. Ja, we hebben niet meer het tellen gestaan, uh, tellen, hoeveel er nou precies zijn. Maar uh, ja, ook kun je het merken aan de mensen die uh, deel willen nemen. Hè? Voordat zo'n uh, dag wordt georganiseerd, ga je peilen wie er zin heeft om zich te profileren. Want het is natuurlijk een mogelijkheid om je te profileren. Nou, dan loopt het storm. Dus dan moet je uh, ja, gebruik van maken van het aanbod. En dan kun je ook met, uh, een, een leuk programma maken. Maar als ik bijvoorbeeld uh, uh, deelnemer ben als koor uh, de Ladies, is er geloof ik in Goorland? De Ladies, ja. De Ladies en ik sta daar en uh, sta ik de hele dag. Hoeveel mensen komen er dan bij mij kijken? Ja, uh, meest, uh, de Ladies hebben dit jaar opgetreden in de kapel. Dus dan zit de nou, kapel uh, nagenoeg vol. Ja, dus er okay. zit daar een 100, 150 uh, aantal mensen. Maar niet bij het mensen. optreden, maar bij, bij een kraampje, bij een uh, ja, bij een kraampje, dat is natuurlijk een doorlopende aandacht die je dan krijgt. Want het kraampje, dat is natuurlijk dan uh, opgesteld in de foyer. Mm -hmm. Daar kun je dan langslopen en uh, ja, dan, uh, ja, dat gaat natuurlijk op en neer, denk ik. Hè. De mensen, dan is het weer even druk en dan weer even minder. Maar hoeveel mensen, ik sta daar de hele dag uh, en op het eind van de dag heb ik zere voeten. En hoeveel uh, koorleden heb ik dan uh, binnengehaald? Of hoeveel mensen uh, hebben met mij gesproken? Ja, dat durf ik zo niet te zeggen, moet ik zeggen. Ja. Daar heb ik geen, geen idee geen van, idee maar van. Kijk, het, okay. het Ladiescore het treedt gewoon op. Ja, het, is, het Ladiescore is maar een voorbeeld. Ja. Hoor. Het kan dus ook, die hebben uh, dan verder geen, dat zijn. met de wervende activiteit. Kijk, die, hè, die hebben natuurlijk genoeg koorleden, neem ik aan. Ze treden op en vervolgens dan denken mensen, hé, hey, leuk. Ik ja, een... nee, maar ik zeg al, het is maar een voorbeeld. Het ja, kan ook ja. een andere organisatie zijn. Ja, nou, ik denk dat dat gewoon, ja, dat loopt wel in de holde. Ik heb, wat ik zelf waarnam okay. toen ik daar dan was... Uh, dan zie je dus gewoon dat uh, mensen komen binnen... en lopen langs die uh, stalletjes, hangt ja. die kraampjes. En die ja. gaan een gesprek aan met de mensen die daar dan mm -hmm. dat kraampje bemensen. Even later lopen ze door. Ze drinken wat. En ja, ze luisteren naar een optreden in de foyer. En dan zien dus weer andere mensen weer aan. Schuifelen, zoals het heet. Dus door de bank genomen denk ik wel... Uh, dat er uh, ja, misschien meer dan honderd... Ja. Ja, ja, okay. Maar vergeleken bij vorig jaar is deze formule jullie beter bevallen. Of denk je nou toch weer terug uh, zoals het was? Nee, ik denk dat we deze jaar moeten nog uh, de formule zeg maar, evalueren. Hè. We hebben nog niet vergaderd na de, de laatste goals -bijeenkomst. In bijeenkomst Onze eerstvolgende bestuursvergadering is uh, augustus. Dus ik moet even dus een slag om de arm houden. Maar uh, ik heb de indruk zeg maar, dat, uh, dat het wel doorgaat volgend jaar. Ook de term goals is eigenlijk ook eigendom. Van de contactraad cultuur goorlen, heb ik begrepen. Dus daar moeten we trots op zijn. Dus zuinig op zijn. Dus ja, kijk. En iets moet ook een uh, kans krijgen. Hè? Zou het zo zijn dat je de eerste keer zegt van ja, dit kan beter, dat kan beter. Moeten we doorgaan? Ja, dan moet je denk ik, uh, ja, sommige verbeterpunten, zoals het dan heet, moet je dan uh, onder ogen durven zien. En verder gaan. Maar ik heb, gewoon, ik heb er wel uh, het vermoeden dat we gewoon doorgaan. En we hebben ja, ook de mensen daarvoor. En heb je ook teruggehoord van de deelnemers zelf? Dus de organisaties die daar stonden? Ja, over het algemeen krijg je die, die sturen dan mailtjes en ze ja. zeggen: top wat jullie hebben gedaan. Die, de mensen sturen gewoon een mailtje rechtstreeks naar Fons van Dijk, want die kennen ze dan ja. natuurlijk beter, maar ook wel naar onze contactraad. Dus, uh, dat was ook vorig jaar het geval. Dan kregen we van diverse koor. Ja, de organisatie, daar is men dan uh, enthousiast over. We proberen de mensen goed op te vangen, zorgen voor ondersteunende facilitaire. Microfoons zal ik maar zeggen. De ladies moesten uh, ja, toch zonder microfoon maar wel hoorbaar kunnen optreden. Dus dan krijgen ze van die ja, draagbare dingetjes mee. En daar zorgen we dan voor. Het is ook zo dat we deze dag alleen maar kunnen organiseren dankzij financiële bijdragen van uh, bijvoorbeeld de gemeente Gorle. Dank aan de heer Guus van der Put. <laughs> maar Uiteraard ook in de... Maar ik bedoel, kijk, dat is natuurlijk wel uh, zonder, ja, zonder um, patiëntjes kom je er niet. Dat, dat is tegenwoordig natuurlijk al heel snel uh, het punt. Maar we zijn ook weer uh, vol goede de verwachting dat we volgend jaar ook weer de financiën rondkrijgen. Hoe past dit ook in het bredere geheel van jullie activiteiten als contactraad? Want dit is dacht ik ook het enige wat jullie zelf organiseren. Dan in combinatie met. Of vergeet Ja, je met dit een, is een. Uh, Inderdaad een heel zichtbare manier van organiseren. Wij proberen verbinding te leggen tussen allerlei culturele verenigingen en organisaties in Goorden. Dat is onze doelstelling. Dus op zo'n dag zien die elkaar ook. Daarnaast hebben we nog twee keer per jaar een ledenvergadering. Waarin wij dus zeg maar de leden voorzien van informatie die ze kunnen gebruiken bij hun eigen organisatie. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar een lezing over vitaliteit van uw organisatie. Is uw organisatie in staat? Is die voldoende toekomstgericht? Toen is er iemand van de kunstbalie geweest. Die dan een presentatie geeft. En die zegt, nou, hier en daar. En hier en ook een aantal punten op. Waar je op moet letten. Dus wil je, want wat je wel ziet bij onze leden. Misschien ook wat meer in de samenleving. Ja, er is een vergrijzing aan de gang. En hoe... Kun je daarmee verder? Hoe hou je dan de zaak toch vitaal? Nou goed, dan uh, is natuurlijk zo'n presentatie op zo'n ledenvergadering interessant. En de mensen krijgen dan een, een tool om daar binnen hun eigen organisatie al of iets mee te doen. Daar zijn ze natuurlijk vrij in. En zo proberen wij uh, een beetje informatie uh, te geven aan de leden. En in de komende ledenvergadering op 26 september aanstaande gaan we het hebben over de privacywetgeving van ledenadministraties. De Europese Commissie heeft het uh, goed gevonden... om uh, in 2018 daar nieuwe wetgeving te moeten invoeren. En uh, daar gaat iedereen weer mee te maken krijgen. En wij lopen voorop. Daar gaan we het dan in ons nieuwe seizoen uh, over hebben. Want we worden al bijna van de zender afgegooid. Wij gaan sluiten uh, voor twee maanden als lokale omroep horen als daarover uitgediscussieerd is. Maar ondertussen bedanken we natuurlijk onze gasten... Dionne Hirkens, Jan Stoop... En in het verre Frankrijk Ton Verlind en onze columnist. Voor deze ene keer wordt apart bedankt. En Stefan Eikenaar, die nu twee maanden vakantie heeft. En ik hoop dat hij daarvan geniet. En dank voor het luisteren.